Goedemorgen, ik ben Martijn Middel en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn meer relschoppers opgepakt. De politie heeft nog eens 24 mensen aangehouden... vanwege de rellen van de afgelopen dagen... ...of omdat ze op sociale media opriepen om de straat op te gaan. Via hun accounts kon de politie hen makkelijk achterhalen en oppakken... De politie arresteerde ook drie verdachten die afgelopen weekend bij de rellen in Eindhoven waren. Een van hen plunderde een jumbo, een andere smeet een fiets onder een waterkanon. Vanwege de rellen in Eindhoven zijn er inmiddels 72 mensen opgepakt. De politie verwacht dat er binnenkort nog meer bijkomen. De GGD wordt de komende tijd extra goed in de gaten gehouden. Begin deze week meldde RTL Nieuws dat een paar GGD'ers een handeltje hadden... in de privégegevens van mensen die zich laten testen. Daarom houdt de autoriteit persoonsgegevens de boel extra in de gaten. De GGD zelf wil ook graag een nieuw veilig systeem. Daar zijn ze nu druk mee. En een pittig potje voor Ajax in de eredivisie gisteravond. Een lange tijd stond het gelijk tegen Willem II. En dan Klaassen. En geweldig afgemaakt. Hij probeerde het met een omhaal in de eerste helft. Die ging maar net naast. En nu iets wat daarop lijkt. Maar het belangrijkste is dat die bal in het net ligt. Pavlidis, Pavlidis. Heel rustig. 1-1. Het is een prachtig doelpunt. Pas in de slotfase werd het 3-1 voor Ajax. Eerder gisteravond was er ook nog een wedstrijd tussen Sparta en FC Twente. Dat eindigde in 0-0. En studenten van een studentenflat in Amsterdam hebben bijna een week lang in de shit gezeten. Letterlijk, door een kapotte rioolpomp dreven de drollen door de kamers en gangen. Het is echt heel vies. Je komt hier van de tram aan en je denkt, ja, lekker naar huis. En dan komt zo'n poepgeur in je gezin. Nee, het is niet fijn. Het hele stuk van, uh, eigenlijk tussen de gebouwen in was een en al, uh, zoals wij het dan noemen, shitriver. Dat is letterlijk rioolinhoud. En dat uh, hebben ze vanochtend pas schoongemaakt. Dat stonk verschrikkelijk. Hier zo in de wasruimte van de mensen hier in het gebouw. Ja, inmiddels heeft de huurbaas de rioolpomp gefixt. Al zeggen ze ook dat het probleem is veroorzaakt door de studenten zelf. Een rioolmedewerker zegt dat hij kippenpoten, kroppen sla... en zelfs luiers in de afvoerput vond. Het weer, er valt flink wat regen. In het uiterste Noordoosten kan het zelfs wat sneeuwen. Vanmiddag is het wat vaker droog. Grote temperatuurverschillen. In Groningen is het maar net boven nul. In het midden en zuiden wordt het een graadje of negen. ZFM, verkeersupdate, verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is de N242 ook maar richting Middenmeer bij heer Hugo Waard, dicht vanwege werkzaamheden. Het is niet bekend hoe lang dat gaat duren. Verkeer kan het beste omrijden via de N9. Tot zover de verkeersinformatie. In Cirque Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid... op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Lege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 I still belong with you were off and not knowing what you're up to torture me now this might be a mistake we're broken in so many ways but i piece us back together slowly Calling you this late But these dreams I have Of you when you're real.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 by Ouija Is there any advice that you could give I'm so sick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 O, oh, het oh, oh, is zoals op mijn oren, zaad zilveren klokjes horen, Die al jubelen door het dal, en preng van overal. Een liedje naar een ander melodietje. En een ander er een dietje. Al die bracht van het heelal. Klokjes horen, die jouw door het land de lente brengen overal. Liedje, het onder een melotietje, en een ander een al die brand van het heelal. Als op mijn oren, zaad, zilveren kokjes horen, die al jubelen door het al, de lente brengen overal. Het liedje, en het onderen, een liedje, en het ander, liedje, al die branden van het heelal. Het ritme, ritme van ZFM. ZFM. Zelf, me, land, me, Day. Reason will not reach a solution I will end up lost in confusion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 Het niet zo pijn als toen ik het origineel nog had. Het gouden goud, maar klein. Dit hart is... Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De GGD's willen zo snel mogelijk stoppen met een omstreden software-systeem... dat gebruikt wordt voor het bron- en contactonderzoek. Dat zegt een GGD-directeur tegen NRC. Volgens haar werd er al gewerkt aan het systeem... maar na de onthullingen van RTL deze week wordt het helemaal vernieuwd. Bijna twee weken na de val van het kabinet vanwege de toeslagenaffaire... is er geen enkel effect te zien in de peilingwijzer. De VVD blijft verreweg de grootste op 41 tot 45 Tweede Kamerzetels. De enige oplossing om vrouwen in de top van het bedrijfsleven te krijgen... is een wettelijk kwotum, zegt de commissie die de streefcijfers in de gaten houdt. Volgens die commissie is het huidige beleid niet effectief genoeg. Het weer later wordt het droger met kans op wat zon... bij 2 graden in het noorden tot 10 in het zuiden.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 Y para ti las 24 horas. Baby, a ti no me pongo. Y siempre te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar de los hondos. Si permite lo pongo. De septiembre hasta agosto. Y a mis rincones lo que digan tú a mí, ay, ya, yo me enteré.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 Deber bien pero no te quiere como yo te quiero Puede que no te haga falta. Vítele a todos tus seguidores, dile que los tiempos de ahora son mejores. No creo que cuando te llame me ignores. Si después de mí ya no habrá más amor. Río, fuimos uno, no se muera y uno antes del desayuno Fumamos aunque te pasaba el humor. Y ahora en esta guerra no ganas ninguno me preguntas, nadie te me culpa. A veces los problemas Ik weet se le juntan. Déjame hablar, porfa no me interrumpas. Si te hice algo malo, entonces je La gente te lo va a creer het viene wilt. papel, baby. Pero no het feliz con él. Puede que no te haga falta nada. No se con la... Through. by and by, house on fire, vipers in the grass, a little vengeance, two shall pass, this two shall pass, Stop. yeah, I'm gonna pray, right now, All oh yes, this lonesome day. It's all, right, yeah. it's all right. It's all right. It's alright, right. Yeah. It's all right. It's all right. This lonesome day What you do now